Drie uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Het gaat iets beter met de gezondheid van president Chavez van Venezuela. Dat heeft de regering in een verklaring laten weten. De president wordt in Cuba behandeld vanwege kanker en heeft een longontsteking, maar die hebben de artsen nu onder controle. Zijn herstel verloopt gunstig en de president is bij kennis en aanspreekbaar, staat in de verklaring. Over de medische toestand van Chavez was het al geruime tijd stil, tot woede van de oppositie. De president werd in oktober herkozen en zou afgelopen donderdag worden beëdigd voor een vierde termijn. Maar de president was te ziek om de eet af te leggen. Provincies maken zich zorgen over de verslechterde financiële positie van gemeenten. Volgens het FD hadden veel gemeenten grote moeite om de begroting voor dit jaar rond te krijgen. Utrecht had volgens de krant bij 14 van de 26 gemeenten serieuze kanttekeningen bij de meerjarenbegroting. In Overijssel kreeg ruim de helft van de gemeenten de begroting voor 2013 niet sluitend. Gemeenten lijnen door de crisis flinke verliezen op hun grond aankopen. Er zijn amper nieuwbouwprojecten... waardoor ze blijven zitten met de grond en alle kosten van dien. Ook zijn gemeenten meer kwijt aan bijstandsuitkeringen en komt er minder geld binnen van het Rijk. In Los Angeles worden de Golden Globes uitgereikt. De eerste beeldjes zijn al vergeven. De tv-serie Homeland heeft al twee prijzen binnen. Die voor beste drama-serie... en Damian Lewis voor beste acteur in een tv-serie. Het is de 70 keer dat de Amerikaanse tv- en filmprijzen worden uitgereikt. Net als bij de Oscar-uitreiking eind volgende maand... is de film Lincoln van Steven Spielberg de grote kanshebber met zeven nominaties. De Britse zangeres Adele won de Golden Globe voor beste filmmuziek... met de titelsong van de James Bond-film Skyfall. Het weer vannacht wisselen bewolkt met in het waddengebied sneeuwbuien. Het is tussen de min 4 en min 7 graden. Overdag wolkenvelden, maar ook af en toe zon in de middag en avond. Vanuit het zuidwesten sneeuw en het blijft de hele dag net onder nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Dit is de nacht van het goede leven. Met A. De linnen. <laughs> nou, hebben ze hard gewerkt of niet? Lekker snel toch? Nou, gewoon nu weer jullie eigen meuk. Bert Harders en de Nozems. Oké, okay, dan gaan we even uh, 180 kilometer doen. Ja, is goed. Dat is uh, de afstand tussen Amsterdam Zuid en Groningen Noord. Oké. Okay. En eh. Dat is al in de nacht. Want in Amsterdam je lief, dus dan moet je af en toe heen, hè? Ja. Daar gaat hij <laughs> uh, over. Het is in het Nederlands toch? Nee. Ik kan hem ook in het Nederlands maar vrouw. Uh... Nee, doe maar lekker in het Gronings Hoor. Ja, vind ik wel. Vind ik veel mooier. Ja, essentie is wel duidelijk. Ja? 180 Dat ik afleg, breng me dichterbij, pidi. En dat wil ik zo gruwelijk. Wist doe dat niet me dat me vast, 180 kilometer. Next. <laughs> Wat is dat rare blauwe dingetje op jullie gitaar? Oh, dat, dat, dat zijn de lelijkste stemapparaten die er bestaan. Maar ze werken wel heel goed. Oh ja? ja. Dus dan, dan doe je dat erop en dan? En dan zet je hem aan en dan uh, kijk je of het klopt. En als het oh, lampje okay. is, dan Wat is het geinig. Uh, pas een tientje of zo. Oké, okay. dus heel lui, een heel luid dingetje. <laughs> uh, ja, okay. praktisch ook. Praktisch, ja. Ja. Goed volgende lied? Uh, Elvis, de koning van de Bunnemond. Wat is Het Bunnemond is Nieuwbuinen, dat is een dorpje. En Elvis is de, de, de, de gewelddadige figuur van het dorp. Maar als je in een dorp woont, dan heb je altijd wel zo iemand waar je een beetje bang voor bent. Maar je komt dan elke zaterdagavond weer tegen in dat café, dus je <laughs> blijft vriendelijk. Ja. En uh, Elvis is zo'n geval. Ja? Kijk je zoeken aan zijn grote, druk je met de veer z'n plat. Hij zal nu de mode, te lenken omzien zijn broeden gaat. Zijn moeke is een lijve, maar hij is net zo midden aan z'n woord. Maar u lijkt geen karakter. Dus kom on night to know. Leden, jassiek, ik ben kort. Opomant, ik ga zo'n woord. Die doet Elvis. van de dunner Zich is in redder, is zijn motto altijd weest. En bieden liggen luw op vuur, die bezin repetitie, na niet de best. Het is geen kwoe, is eisen open, maar hij is even door als slijt. Moster doen hij tegen spreken, maar onszelf is kan hij tegen drinken. Leer die jas ik dus even kant, open mijn tapas ons. Kijk eens wat ze doen, is obers. Kunnen we niet wat meer In huizen, dan is zijn eigen huis, Want elke zelf aan deugel fout voor elvis, net als Oh, in mijn kont, Kijk, Kijk de Elvis, kun van hem vinden bij Elvis, ook een gitarist, zeg he. Goed, Nou zeg hé, wat klinkt dat lekker. Te gek toch? Drie gitaren en die stemmen. Nou, echt. Wat staat er trouwens op je arm? Uh, er staat uh, bier. Nee, echt waar? Nee, nee, nee, er staat vier, van trots. Al vier. Hij heeft een hele mooie tattoo op zijn arm. Uh, jongens, uh, willen jullie daar in die hoek blijven... of willen jullie eigenlijk dat heel Nederland jullie wel draait ja nou. dat draaien, dat kan natuurlijk altijd. Daar hoeven we de deur niet vooruit. Maar het, is, het is heel moeilijk, op een andere manier, om er uh, een beetje tussen te komen. heel Maar uh, we blijven gewoon hele mooie platen maken. Dus het, het moet een keer lukken, denk ik, met een, uh, met een nummer. Ze zijn niet gefrustreerd, hoor. We wisten nee, dat, dat dat van tevoren wel dat het uh, een beperkte markt zou zijn. Maar soms is het wel raar dat er wel Franse of Spaanse muziek gedraaid kan worden. En dan... Gronings is dan te regionaal. Het slaat helemaal nergens denk... op. Maar ik bedoel, het is muzikaal ook zo goed. Wat oh, je dank je, doen? maar ja. Ja, dat is dan toch op een of andere manier niet genoeg. Er moet, uh, moet iets extra zijn of zo. Ik, ik, ik, ja, nou ja, jij hebt uh, Daniel Loos, Lo Lo ja, uh, Die zingt ja. toch ook in het... Uh... Ja, maar ik heb het idee dat dat verstaanbaarder is. Is dan jouw Groningsdrens, ja. Gronings ja. Ja, ja. Daar zitten minder rare woorden in. Het is meer een soort Nederlands met een accent, zeg maar. Ja, precies, ja. En uh, ik, ik zoek bewust hele gekke woorden die zelfs Groningers niet, ja. niet, niet, niet 1, 2, 3 verstaan. Dus ja. Ja. Want je, je, bent, je houdt van lezen, je houdt van literatuur, je houdt ja, van ja, poëzie. Ja, ja. Ik, kreeg, ik kreeg een cadeautje van hem ontzettend lief, helaas had ik het al. <laughs> uh, prachtige uh, poëziebundel van Tjitske uh, Janske, Curriculum. En, uh, misschien moet ik er eens uitnodigen. Jij kent haar persoonlijk? Ja, ja ik ken haar een beetje. En het is een leuke, uh, leuke vrouw en uh, ik, ik vind het boekje fantastisch. Ja, en ik, ik heb hem nog nooit langer dan twee dagen naar huis gehad, want dan geef ik hem weer weg en die wil anders. Oké. Okay. Dus, uh, de, de, de, de oplaag is in Groningen enorm gestegen. Van het hier, het Goed, maar het ik hier moet hier hem nou ook weer doen. doorgeven aan iemand die hem nog niet die heeft. Hem, uh, waarvan jij denkt dat hij, uh, okay. dat hij er blij van wordt Nou, mijn broer. Mijn broer is een okay. stolle hey, uh, uh, ah shit, we hebben nog maar uh, één minuutje. Want anders loopt alles. Nou, nog een even toch, nog het laatste nummer? Ja, de meneer uh, Kan dat? Dan uh, korten we die een beetje in. Ja, hoe dan? <hijen> <hijen> dat zien we dan wel. Dat zien we dan wel. Niet ik over discussiëren, ja. dan wordt het nog okay. maar korter. Okay. Dan nee dan nee, bid om omzeke. Hier en door een sputter, maar dat zegt geen motter. Kazijn van ik wil. Maar ik oost al een aagzijn. En kijk, verzeker waar je is. geen plek voor deze vent. Dus heb je horen Ik leuif mij dat dat door je Dan nee, dan nee. Piet om zegen. En als dat toch verbinding is. Het. Vroeg dan ook. Nog want het nooit zo druger is. Vaten, vattig, en vat en bundel in de hoogheid, zandverduid. In alles was die zucht, is bier, ravijzen, bank, beleid. Ja, ik jongens, zijn ploeg, van mij in of zak de bar om op hé, dan pikte jij met kloor, dan nee, dan nee, binnen onze En als dan zo verbinding is, vroeg dan ook, nam al regen. Waar een tijd nog nooit, nog nooit zo druk geweest. en de Nozems. Ontzettend bedankt. Die plaat is overal te krijgen, die laatste. Uh... Ja, we hebben de bekende Warenhuizen online. Oh, en online. Uh, en berthadders.nl heb je dat? Ja, ja, okay, ja precies. Ja. Dus het is te vinden, jongens. Hele goede reis terug. En zeer bedankt dat jullie er waren. Leuk om hier te zijn. Goed. Ik ga gauw even een plaatje aankondigen. Uh, uh, ik zag hem al zingen toen hij 17 was. En nu presenteert hij komende woensdag 16 januari in Paradiso zijn eerste EP'tje. En viert het is zijn 19e verjaardag. Nou, ik vind het erg goed klinken. Oh, hij heet uh, Lucas Hamming. The angel's goodbye No sign of coming back tonight Green-eyed man is walking home His desires let him turn his back The angel whispers a gentle hello Not thinking about Een beetje afknijpen, want uh, eh, anders lopen we. Ik, ik, anders luk, luk, krijg ik me een uur uh, eh, problemen. Ik kom helemaal niet meer uit mijn woorden goed. Deze week overleed op de gezegende leeftijd van 101 jaar een van onze bekendste en productiefste hoorspelregisseurs van de afgelopen eeuw, Leon Povel. In 1932 uh, werd hij uit de schoolbanken geplukt uh, om uh, omroeper bij de KRO te worden. Maar toen hij later reporter werd en daarna klankbeelden mocht gaan maken... merkte hij dat hij graag de boel qua geluid graag naar zijn hand wilde zetten. Regisseren dus. En dat ging hij doen. En tot 1976 realiseerde hij hij bijna... Duizend hoorspelen. En toen kwam dat stomme pensioen. Leon wilde helemaal niet stoppen. Maar ja, zoals de moris in die tijd. En eigenlijk helaas nog steeds wel eeuwig zonde. Want ondanks het feit dat de technische mogelijkheden... jaarlijks veranderen en vermeerderen... weet Leon Povel als geen ander hoe je een luisteraar meeneemt. Het hoorspel laat meebeleven. Ik haalde die beroemde uitspraak van Orson Welles nog eens aan. Het grootste, mooiste filmdoek is je eigen schedeldak. En dit is wat hij zei. Het mooiste filmdoek is je eigen schedeldak. Jazeker. Orson Welles. Maar je moet wel een goede projector hebben dan. En dat is dik waar zwart schort. <laughs> ja. En jij was een goede projector? <laughs> Mogelijk, ja. Althans, hij functioneerde wel. <laughs> Nou, u hoort het scherp en gevat. En dit zei hij vorig jaar, vlak voor zijn honderdste verjaardag... die hij groots vierde in zijn uh, uitgebreide familiekring. Met zoveel dat was, dat weet hij niet meer. Ja, negen kinderen, tien kleinkinderen en achterkleinkinderen. En dan uh, alle aanhang er nog bij... Leon ontving mij, samen met zijn vrouw Margreet... in een vrolijke huisje midden in Salland met prachtig uitzicht over het bouwland richting bossen. Een huis vol schilderijen en tekeningen van Margreet. En beeldhouwwerk van Leon. Nou, een plek waar ik me onmiddellijk thuis voelde. Druk, warm, gezellig. Ik denk dat dit het laatste langere radio-interview was met Leon... en daarom nog een keertje ter nagedachtenis. Ik mocht hem van alles vragen en ik begon gewoon maar bij het begin. Geboren 1911 in Amsterdam. In Amsterdam, klopt, ja. In een artistieke familie? Nee, gewoon een zakelijke familie. Mijn vader was koopman, zogezegd. Dus die, die zaken met Amerika en dat soort dingen. Hij was mede-eigenaar van de winkel van Sinkel? Onder andere, ja. <laughs> ja. Ik heb nooit geweten dat de winkel van Sinkel echt bestond. Ik ken alleen het gedichtje. Oh ja, en de winkel ja. van Sinkel is ja. alles te koop. Hoeden en petten, damescorsetten, ja, ja, ja, ja. pillen om te poepen. Ja, nee, mijn vader heeft dus veel verschillende dingen gedaan. Dus onder andere ook dus die witte bioscoop mee opgericht. Wat was dat, de witte bioscoop? Dat was dus een bioscoop die alleen maar fatsoenlijke films uitstond. En wat was dan een onfatsoenlijke film in die tijd? Nou, als je dus uh, ja, dingen die... gewaagde films of, of ja, hoe moet je dat dan noemen... alles wat niet in het keurige... Kleedje past van de families die ver weg willen blijven van alles wat gevaarlijk is. Ja. Maar was uw vader een, een, een moraal ridder? Een, uh... Nou, nee, helemaal niet. Maar dat is wat de motivering geweest. Dat weet ik ook niet hoe die er ja. toe gekomen is. Ja. Maar wij gingen als kinderen graag kijken naar cowboys, films en dat soort dingen. Ja. Iedere week nieuwe film kijken. Ja. Groot gezien? Ja, wij waren ze tien. En u was de hoeveelste? Ik was de vijfde. De middelste. Ik ben ook de middelste van vijf. Ja? Dat is uh... oh. <laughs> sterk, ja. Op een gegeven moment moest uw vader uh, naar Berlijn voor zaken... en nam hij toch zijn hele gezin mee in, die, in, ja, in de twintig jaren? Ja, dat was dus in die crisisjaren. Van 22 tot 28. Waar je dus voor een broodje 10.000 markt moest betalen en zo. Weet je wel. Hele gekke situaties. En daar was het kennelijk dan uh, uh, uh, uh, vruchtbaar om zaken te gaan doen met het buitenland. Want hij had dus connecties in Canada zitten, bijvoorbeeld. En daar maakten ze dat kunstschildpad. En dat was iets heel nieuws. En dat is een modeverschijnsel. En in Duitsland verraten ze dat. Wat maakten ze van dat uh, kunstschildpad? Nou, handspiegels en dat soort dingen. Alles wat je in kunststof tegenwoordig hebt... is toen van dat schildpad... Dat zag er duur uit en het was goedkoop. Ja. <laughs> en u moest daar naar de middelbare school en Duits leren? Ja, en, en dat heeft me dus vier jaar gekost. Want ik ging hier dus weg als jongen van 10, 12. Het was in 22, was ik elf jaar. En uh, geen woord Duits. Dus dat hebben we op straat geleerd eerst. Daar. <laughs> en dan werd je dus teruggezet in een klas. lager dan niet dan, dan meer kon, bij wijze van spreken. En dan moest je hanenpoot te schrijven om het Duitse schrift te leren. En uh, toen we dus terugkwamen, oh, zes jaar later... had ik dus een hoop geleerd wat ze hier nog niet hadden gedaan. En andere dingen niet geleerd die ze hier wel hadden gedaan. Dus ik zat weer in de verkeerde boot. En dat heeft me weer twee jaar gekost. Dus ik zat als jongen van twintig bij jongens van zestien en vijftien. Ja. Even terug naar die, naar die, naar die uh, zes jaren toch in, uh, zijn het geworden in Berlijn. Hoe was dat? Wat voor herinneringen heeft u daar aan? Uh, hele goede. Van de ene kant was het dus weer die steigenrijke Hollander. Dat was iets vreselijks. Dus als je kon de pesten en die straat, jongens, dat wel, maar voor de rest niet. En uh, ja, ik heb het dus uitstekend Duits geleerd, natuurlijk. Hè. wat zijn steigenreigende Hollenders? Wat zijn dat steigenreigende? Steenrijk. Oh, steenrijke. oh ja, natuurlijk ja. steenrijke. Ja, ja, ja, ja. He, want wij kregen dus het, uh, Amerikaanse dollars en, uh, en, en dat soort dingen. Dus daar konden we het mee betalen. Ja. Ja. Voelden jullie, de, de, was op een of andere manier al... Uh, nee, ik bedoel, Hitler is pas na 29, uh, na de grote crisis natuurlijk, aan de, aan de macht gekomen. Ja. Hebben jullie daar iets van gemerkt in die nee. tijd al? Nee, tenminste niet, want we waren alweer hier. Ja. Mijn broers wel, want die bleven ja. er nog dus twee achter. Ja. Oké, okay, u zit daar in die, in die klas op het Ignatius-gymnasium, ja. hè? Ja. In de, in de vierde of zo, met 16-jarige jongens. En u bent 20 en dan komt opeens uh, ja. uh, pastoor... De Queen, die vroeg dus aan de rector van... Uh, hebben jullie hier een leerling? Want er kwam ook zijn eerste omroepen, Lex van Waienburg, vandaan. Die later dus de ziekenomroep gedaan heeft. En die uh, hield het daarmee op. En ze hadden dus nieuwe omroepen nodig... En uh, omdat ik dus in het, de school toneel bezig was geweest... en daar kennelijk vuur heb gemaakt, dachten ze... nou, die is in ieder geval net van de kunstzinnige kant een beetje aardig. <lacht> zit hier in elkaar. Dus laten we die nog maar eens proberen. Dus te vroegen ze aan mij. Hè, te zeggen, wat is dat dan? Wat is radio? Ja, radio? Ja. Nee, ik heb, heb geen radio. Ik, ik weet niet eens wie de radio heeft... Dus of ik omroepen wilde, word ik zei, wat is dat dan voor een Vent? Ik ja. weet er niks van, nooit gehoord. Want jullie hadden thuis geen radio? Nee, niemand. Dus... Had wel gekund, want het is uh, rijk genoeg, maar geen dat bestond, ja, het was natuurlijk pas zes jaar of zo. Uh... Ja, dat is in 25. De, de KRO was zeven jaar toen ik aankwam. Nou, ze waren in de beginschoenen. Dat je nog met spoeltjes werkte enzovoorts, dat je je eigen radio maakte. Dat heb ik ook gedaan heb ik gezegd, ja, dan moet ik er eens weten wat is er een omroepen? Wie heeft er radio? Na nou, heel veel zoeken kon je er eentje vinden ergens op de hoek. Of was er iemand die had er een? Nou, dan kon je ze even luisteren. Nou ja, dan wist je alleen dat is het dan. Nou, voor de rest wist je niks. Je ja, hebt het natuurlijk al heel vaak verteld, maar het is wel uh, uh, leuk. Toch, ik zei het vanochtend tegen mijn man. Ik ga naar de, naar de man toe die in 1932 op de radio mocht aankondigen... dat eindelijk de... Afsluitendijk dicht was gemaakt, ja. ja. Dat is dan toch een leuk detail. Dat is ja. toch, uh, ja. En de Moerdijkburg heb ik geopend. <laughs> De tijd dat je daar met vier reportageauto's klaar stond... S ochtends om zeven uur, want om elf uur kwam de koningin. Brede rivier waar je het eind niet van ziet. Zei, nou goed, laten we maar zo'n stukje gaan lopen. Laten wij als eerste de brug overgaan, ja. ja. <laughs> dat je niet verder kon kijken dan één boog. Dus na een aantal jaar omroepen werd u dus inderdaad uh, reporter, zoals het heet. Ja. En dat heeft u ook uh, doorgedaan tot aan de oorlog eigenlijk, hè? Ja. Want toen heb ik dus gezegd, dat doe ik niet, dat kan ik niet. Dus dat was afgelopen, ja. En toen moest ik dus uh, alleen dat technisch werk doen. Ja. Platen opnemen, Kleine. Maar dan bent u nog wel eens een keertje geschoffeerd door een, door een Duitse officier... omdat hij dacht dat u een reportage ja, uh, de klote ingeholpen had. Ja, inderdaad. Dat is het bekende geval van uh, een redenvoering van zijn Rinkwart. De hoogste baas Duitsland, die in Nederland zat. En die had dus een reden laten opnemen en die stond, lag bij mij in de kast. En op een gegeven moment was hij verpest of was weg, zoek, niks... Nou, daar moest er natuurlijk een voorbeeld gesteld worden van... wie heeft dat op zich geweten? Ja. En toen zei er is een grote bekker enzovoort. Ze kwamen je wel halen of zo, hè. Toen ben ik uit mijn vel gevlogen... en ik heb tegen die officier gestaan geschreven via de telefoon in een Duits, wat ze zelf amper meer konden volgen... omdat ik het zo snel deed. <lacht> en dat ik me zo bezwaren zou indienen bij Zijs-en-kwart. Want dit is geen manier van doen. Ik kan, het. ik kan mijn kamer niet afsluiten. Ik heb geen kasten waar een sleutel op zit. Er zit niet eens een deur voor. Iedereen kan binnenlopen. Hoe kan ik dan de schuld krijgen dat iets weggehaakt? <lacht> maar dat deed je dus in dat Duits ja, wat je geleerd ja, had? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus dat, dat, dat was mijn redding. Ja anders had ik meteen in een kamp gezeten. Ja. En ik een geen idee toch? Ze wilden een voorbeeld stellen, hè? Die schubseke, ja. Dus toen ik dit telefoon neerhoorde, dacht ik, nou, dan komen ze me dadelijk wel halen. Nee, na vijf minuten opnieuw telefoon. Ach, excuses, he, het Het was niet zo gemeend. Maar ze waren bang dat ik inderdaad naar zij zin kwets zou lopen en dat zij op een onder zou krijgen. <laughs> Ja, dat is wel leuk, ja. Maar je had dus geweigerd in, in de oorlog om uh, reportages op te nemen. Heb ik gezegd, dat kan ik niet. Hoe kan ik nog staan juichen voor Mussert ja. als ik de man haat tot in mijn nikhaar? <laughs> dat kan niet. Nee, dat snapte ze dan ook wel. Ja. Had je toen al een gezin? Ja. Als je kijkt, dat was in, in 41... In 41, ja, net een, één zoon. De eerste zoon. En de tweede opkomst. Ja. Nou. Dus je moest ook gewoon... Ja, ik moest wel wat was. was. Want het was de tijd waarin je van straat geplukt werd om... Uh, te het werk te gesteld te worden in Duitsland. Ja, ja, ja. natuurlijk. Ja, en dan kan je munitie gaan maken of zoiets of tank, tankgrachten. Nou, daar ben je er ook hard ja. bezig voor de Duitsers. En dan kun je er ook niks tegen doen. Nee. Na de oorlog uh, gingen we weer door met reportages maken. Yeah. Maar ook klankbeelden. Yeah. Kan je uitleggen wat dat precies is? Het is helemaal like, een logische ontwikkeling. Uh, je begint als omroeper en dan worden de mogelijkheden worden uitgebreid. Uh, dan kan een reportagewagen gebouwd worden. Gosh, mannen, dan kun je met een paraat de parade deur, kun je de deur uit. Uh, dan moet je iemand hebben die vlug van de tong is en zo voort. Dan had ik programma's af en toe gemaakt, gewone grammofoonprogramma's, Waarbij ik dan een verslag gaf alsof ik een, uh, een parade afnam. He, met wat er in het publiek gebeurde. Ik vertelde er van alles omheen. Zo. Ja, ja. Dus daaruit bleek dat ik op een of andere manier wel enige fantasie had... om, om, om wat te gaan te verwoorden. Dat verhaal wat u dan vertelde, he, die beschrijving van wat u zag... Ja. daaronder hoorde je dan de geluiden, de muziek? Daaronder dan... hoorde je ja, dus de ene gamme voor een plaat, naar de andere van Max Muziek. Ah, daar komen de rode, daar komen de blauwe daar komen de groene weet je wel. <lacht> Blommetjes, kindertjes, wat je er allemaal bij fantaseert. Dus dat heeft ze waarschijnlijk geïnspireerd om te zeggen: Nou, wil jij nou als ze reportages gaan maken? Nou, had ik ook nooit gedaan. Dus dat moet je ook van jezelf leren. Van wat moet je dan wel zeggen en niet zeggen en hoe doe je het dan? Ja. Dan kom je vanzelf dus tegen dat je een hoop uh, materiaal moet verwerken wat je helemaal niet leuk vindt. Van uh, orkesten, harmonieën die niet goed zijn. Van sprekers die eindeloos doorlullen, mag ik maar zeggen. Als ik daar nou wat aan kon doen, hè, van laat dat nou eens weg en doe dat nou eens zo. Dat je dus behoefte kreeg, behoefte kreeg om zelf vorm te geven aan de hand van dingen die je aangerekt krijgt van mensen die iets doen. En dat is eigenlijk de beginfase van het maken van een, een, een klankbeeld of zoiets. Van uh, vandaag een dag over Drenthe, noem maar wat. Hè. Wat is er in Drenthe? Aan industrie, aan, aan, aan, aan kunst, aan van alles en nog wat. En al die pun punten die haal je bij elkaar en dan ga je naartoe. We zijn er lang mee bezig geweest. Dat je dan overschot krijgt van wat is nou Drenthe? Wat, wat heeft die voor mogelijkheden, moeilijkheden enzovoort? En daar is dus een totaalbeeld uitgekomen wat dus een klankbeeld is. Of een feature, zoals het in het Engels heette dan. Maar eigenlijk ook een, een, een documentaire, in feite. Ja. Nou, een soort documentaire ook. Ja, ja. Maar die had je dus helemaal zelf in de hand. Ja. En dan zei de dus, burgemeester: U mag dus het voortzetten. Maar uh, zullen we samen die teksten eens even doornemen? En dat zou ik weglaten. En als u hier ietsje meer net, en en je dat. En dat kun u vergeten, enzovoort enzovoort. Dus je regisseerde gewoon. En dan hè? ging je regisseren. En zo kwam van het regisseren de behoefte om iets vorm te geven... Ja. weer dan naar het hoorspel toe. Dat je dus daarmee via de schoolradio... waarin de scènes werden gespeeld tussen geleerden uit de vorige eeuw... over de uitvinding van het huurwerk, noem maar wat iets geks, hè? Ja, ja, ja. Maar in 1947 werd de hoorspel Kern opgericht. Hè? En dan kregen al die stemmen die daar kwamen, kregen driejarige opleiding zelfs. En uh, in de hoogtijdagen zaten er wel zo'n veertig leden in. En het heeft doorgecijpeld tot nou, midden jaren tachtig geloof ik. Ja. Ja. Dus toen was het Hoorspel echt helemaal ja, uh, vol. blauw. het moet al ontwikkelen. Ja. Want we begonnen dus inderdaad, men begon met een boek of een toneelstuk... en dat, gaven. dat dat speelden ze dan zo, maar dan vergaten ze dat er een heleboel dingen niet in stonden... die de luisteraar nodig heeft om zich een beeld te vormen van wat zich nou afspeelt. Op het toneel heb je dus de decor, de, de de, je kostuums, je uiterlijk, je, je houding, alles dat mee... Maar bij de radio hield je dus alleen de stem over... waaruit je moest concluderen dat het dus een jonge man was... en dat het een sportieve man was... en dat hij in die omgeving op het ogenblik bezig was... en eh, dat hij dat onder handen had. En, eh, je hebt een heleboel informatie nodig... wil je als luisteraar je eigen beeld kunnen vormen. En dat moet je dus op den duur leren. En dat leerde je dus op den duur... van als je dus geleur, geluisterd had... Naar uh, een, een, een toneelstuk wat zo gespeeld werd, dan miste je dus kennelijk etelijke dingen die noodzakelijk waren en die je dus gaandeweg ging invoegen en daar naartoe werken. En dan kreeg je dus de eigenlijke uh, schrijvers die zich daarop specialiseerden. En dan kreeg je dus wel heel wat anders. Want helemaal in het begin waren er dan hoorspelen voorhanden, scripts voor hoorspelen... van Nederlandse makeleien, dus in de jaren 40, tweede ja. helft jaren 40? Nee, natuurlijk niet. Die zijn langzamerhand opgekomen. Dus je ging ze halen in Engeland, Duitsland? Ja, ik ging, ik ging ze halen in Duitsland, en een ander in Frankrijk en een ander weer in Engeland. En dan kwam we met een stapel van de beste spelen uit die landen. Ja. Die gingen, land van talen enzovoorts, Ja. ja. En is er ooit in Nederland echt een cultuur gekomen van schrijven? Hey, wil... Ja, zeker. We hebben hele goede schrijvers gehad. Tuurlijk. Noem eens wat namen. Ik ken, ik ken alleen Carl Lans van, oh, uh, van de ja, Tespo zeggen. Ja, is, ja. <laughs> ja, dat, ja, dat, ja, dat is een hele belangrijke. Een hele belangrijke, maar... Ja, maar een hele belangrijke, ja. Maar er zijn er vele geweest. En helaas hebben die nou geen werk in dat opzicht, denk ik. Nee. Ja. En of ze nog ooit aan de beurt komen? weet ik niet. Ging, je ging ook naar het toneel om te kijken of je ja. nieuwe stemmen ontdekte. Ja. Maar waar weet je dat allemaal vandaan? Heb je je collega's beluisterd? Ik heb mijn huiswerk gedaan. <laughs> <Ja>. <laughs> Hoezo? Ja. Nee. Ja, zo, want dan, je vertelt me alles wat... Als je al weet, ja, je natuurlijk. Kan het, je kan het zelf wel doen. <laughs> ja. <laughs> nee, maar dat interesseert mij. Dat je dus naar het toneel ging en dan luisterde je van... Hey, die, die stem die zou kunnen gebruiken. En benaderd nou, je, je dan zo'n acteur? Dat je op de hoogte blijft van hoe de acteurs zich ontwikkelen in de praktijk. Hè, dus dat je weet, die man die ken ik nou wel. Hé, hey, dat is een heel ander soort werk wat hij nou doet. Dus kijken, wat is dat dan? Wat, kan die, wat is zijn kracht? Wat, waar kan ik hem plaatsen? Want iedereen heeft zijn eigen mogelijkheden... waarin hij uitblinkt of er goed in thuis is. En, uh... Dat is eigenlijk hetzelfde werk wat Hans Kemna doet... Hè, voor het acteren aan zich. En dat jij het voor die stem, puur voor de stem. Kijk, de stem hoeft niet zozeer. Het is de manier waarop hij die, die stem gebruikt. Ja. Van wat kan je dus met die man doen... of wat kan je met die vrouw doen? Wij hun kracht... En als je dus een hoerspel hebt waarvan je dus bepaalde mensen moet hebben... dan ga je gedachten naar van wacht eens, welke stem komt er het beste bij? Welke figuur heeft dit in zijn vingers? En die kun je dan vragen of, of die meedoen. Ja. Ja. Gaat u nog wel eens naar toneel of iets dergelijks? Nee. Dat hield op toen ik niet meer bij elkaar over. was. Dus dat is midden zeventig jaren? Ja. Ja, want voor de rest had ik het niet nodig en had ik hele andere. Ik kon het nergens voor gebruiken. Nee. Ja? Nee. Dus, dus als je eenmaal gepensioneerd werd toen. dan kan je de volgende dag kan je niks meer, kennelijk. Dan tel je niet meer mee. Dus, het is zo'n idioot ervoor, zo'n idee van. Niemand wordt nou 65, weg met hem. En welke opleiding die ook heeft, welke ervaring, welke triomfen die gevierd, wordt, komt er niet op aan. Wegwezen, dat vind ik zoiets onbegrijpelijks. Hè? Zeker op, op artistieke vak? Ja, op het artistieke vak, natuurlijk. Want hoe ouder je wordt, hoe meer of je van die dingen weet en in de gaten houdt... en dan ben je bijna in je hoogtepunt, dan mag je naar huis. Dus u was daar heel bitter over? Ik was, duip, ja, des duivels kun je niet zeggen, maar euh, zwaar euh, gedemotioneerd. En denk ik, ja, goed, nou, binnen drie maanden dacht ik, nou, dan verrek dan ook allemaal mij. <laughs> ik ga heel wat anders doen. En dan probeer je het te vergeten, ja. ja dat was echt gewoon uit kwaadheid vanuit nou, het is niet te geloven. Ja, want je, kunt, ja. je, je kan het niet meer toepassen wat je nou je hele leven lang hebt opgebouwd. Ja. Het als je een architect bent, je hebt prachtige huizen gebouwd. Nee, afblijven, stenen laten liggen, niet aankomen. Nee. Dat is toch ook zo gek. Dus daarom is het gelukkig tegenwoordig wel zo dat men zegt... nou, ten eerste laten pensioneren, dat is al heel verstandig. Maar dat je daarna kan je toch nog... wat ik zo raar vind, ja. je kan toch daarna freelance ingehuurd worden? In Turk. Ja, natuurlijk. En dat gebeurde niet? Nee. Dus uit boosheid zeg: je, nou, dan doe ik lekker helemaal niks meer. Wat bent u toen gaan doen? Weet ik niet. Alle mogelijke vrije tijdsbestedingen. We zitten hier naast een hele mooie, maar die doet u, doet u pas tien jaar. Prachtige beeldjes. Speksnijden, uit speksteen, hè? Speksteen, ja. Gewoon van een buurvrouw geleerd. En voor de rest doe je het zelf. Ja. Ik weet niet eens wie, wie, wie, wie eventueel mijn opvolger of volster is geweest... En wat gedaan heeft? Ik weet het niet. Dat was geen enkele communicatie meer. Nee. Je bent afgeschreven. Ja. Het is heel stom. Heel stom, ja. Nou, Marlies Cordia is, is eigenlijk in het jaar dat, dat, dat, u met, dat jij met pensioen ging uh, begonnen. Bij de Tros als dramateur. En heeft jarenlang daar ook gewerkt. En ook zij is weggegaan. Want uh, ja, de neergang van het hoorspel was toch wel uh, ja. aan het eind van de jaren tachtig wel bijna volledig. Ja, ja dat is doodzonde. Als dus je zegt, we maken nooit meer een film. Ja? Ja. Ook idioot. Schilders, maar, opruimen we die boel, is niet nodig. <laughs> maar waar zou dat dan liggen in, in, in de ja, Nederlandse cultuur? Is, eh, tenminste, wij als Nederlanders hebben daar kennelijk hele andere uitgangspunten voor. Ik heb het idee dat er, als er iets nieuws is, dan moet iedereen het hebben... en de rest vergeten ze onmiddellijk. Want het nieuws, dat moet je hebben, dan ben je, ben je tijd. Die idee heb ik. Dus de, mijn enige verklaring, maar de, die geef ik graag voor een ander... Nee. Ik zou het niet weten. Dit, dit is idioot. Want er zijn wel nieuwe ontwikkelingen. Zoals Marlies Cordia de hoorspelfabriek begonnen is. In België heb je het geluidshuis. En er zijn een aantal prachtige dingen gemaakt. Het bureau, heeft u dat geluisterd van Peter Ten De prachtige serie naar het boek van Voskou. Nee, heb ik niet gezien. Niet gehoord. Nee? Nee. Het bureau? Het bureau. Oh ja, wacht eens. Ja, er staat wel vaag iets van bij. Daar heb ik één ding van geluisterd en verder niet meer. Dat weet ik niet. Maar u bent nooit eigenlijk zelf een luisteraar geweest van, uh, van hoorspelen, hè? Omdat u tijdens die jaren bij de Caro ook gewoon helemaal geen tijd voor had. Ja, geen tijd voor. Nee. Je bent zelfs zo verdiept in alles wat je maken moet, dat je geen tijd hebt. En je wil een ander ook niet nadoen. Nee. Dat is het, want je wilt helemaal echt voor jezelf uitvinden. Zo moet het. En niet naapen, wat dan onderzoet ja. Want als u nou het aantal schat. het aantal hoorspelen dat u in totaal gemaakt heeft. Nou, men zegt dat zou rond de duizend liggen en dat kan. Kun je ik, weet niet, ik heb hem nooit geteld. Dat kwam ook omdat in de hoogtijdagen er volgens mij elke week één gemaakt moest worden, hè? Minstens. Ja, minstens één, ja. Dat betekent dus lezen, lezen, teksten zoeken, reizen... Ja, ja. Uh, en dan uh, acteurs bij elkaar zoeken, ja. opnemen, monteren, ja. hup en ja. weer door? Ja. ja. Ja, natuurlijk. Zo is het. Ja. Nou maakte meerdere omroepen uh, hoorspelen. Dus uh, je kon niet altijd acteurs uh, krijgen die uh, op je verlanglijstje stonden? Nee. Dus je moest een beetje kiezen van, ja... Er waren vier verenigingen en er waren er telkens twee of drie die tegelijkertijd bezig waren. En nou, dan was die club helemaal verdeeld. Dus dan moest je gasten gaan halen uit de het, uit het toneelwereld. Ja. Toen ik bij de KRO kwam werken was ik nog op de Emmastraat. En dan had je nog zo'n hoorspelruimte uh, met, ja. uh, met zo'n autodeur. Ja. Heeft u daar nog gewerkt? Tuurlijk. Dat hebben we samen opgericht, daar zijn we mee begonnen. Dus, dat is, ja, dat dat is het ook... een nalaterschap. Die is helemaal afgebroken. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Want de grindbak heb je niet meer nodig tegenwoordig. Nee, er zijn natuurlijk technisch zo ontzettend ja. veel andere mogelijkheden. Tuurlijk, het wordt allemaal anders. Ja. Twee grote parels uh, aan de ketting van Hoorspelen, die u om uw nek mag hangen, is natuurlijk de sprong in het hele Ja. Ja, dat is inderdaad een, een vondst. Geweldig, ja. ja dat was een, een... Hoeveel delen? 60 delen? Ja, Uiteindelijk, hè? drie zo, series? Zo ongeveer, ja. Drie jaar lang. Ja. De hele winter door. En dat was uh, uh, gemaakt in een tijd dat er nog helemaal geen raketten de lucht in gingen. Dus je moest alles zelf verzinnen. Dus ook alle geluiden die je voor kon stellen, die... Ja. En dan had je per serie zo'n honderd nieuwe geluiden nodig die niet bestonden. Ja, dus dat was een heel aparte studie dat je me voor dan een, een week bij elkaar kopen... een hele avond van 8 tot 12. met zuurstofflessen... en alle mogelijke gramofoonplaten geluiden die je op halve kisten snelheid kon draaien... of anders vormen dat je dat krijgt waarvan je zegt, ja, dat is het. Dat is die deur van die vliegende bol en dat weigert, ja. <laughs> ja. Wat is een vliegende bol? Maakt die lawaar? Maakt die geen lawaar? Wat is het Wat, wat zijn dat voor duren? Hoe moet ik dat nou waarmaken? Ja. daar waren we met z'n vier gedrukt bezig, ja. Fantastisch werk moet dat geweest zijn. Ja, dat was heel leuk. <laughs> Welke criteria hangen eraan een echt goed hoorspel? Het moet spannend zijn. Het moet uh, actueel zijn. Het moet als hoorspel ook geschreven zijn. Het moet spreektaal zijn. En men is geneigd een boekentaal te schrijven. En in die zin ook te gaan praten. En dat is dat onbegrijpelijk. Dus dat is een heel apart... Uh, ja, verder kan ik er ook niks over zeggen. Dat moet je voelen, weten. ik, weet ik veel. Ja. Ik heb altijd zoiets van, is de basis niet gewoon... Een goed verhaal, is dat niet echt de basis? Tuurlijk, allicht is het, zeg. dat moet spannend zijn. goed verhaal, of het nou een drama is... of een lofwekkend geval, dat moet goed in elkaar zitten. Ja. Dat ja. heb je met het toneelstuk ook. Dat ja. is met de film ook, dus dat is geen apart iets voor nee. de handigom. Nee. Een goed verhaal en go goed gekozen acteurs. Ja, tuurlijk. En een goed gekozen regisseur erbij. Ja. Ah. <lacht> Ja. Ja. En toch denk ik dat de opvatting over wat goed was of goed klonk, dat dat ook veranderd is door de jaren heen. Hier is weer de spreker. Um. Ja, alles verandert natuurlijk een beetje. Het term hoorspel heeft zelfs uh, bijna een negatieve connotatie gekregen... eind jaren 80, 90, als iets wat vreselijk oudbollig was... en achterhaald en gedateerd. Uh, daar is het nu weer aan, uit, aan het opkrabbelen. Maar dat dat gezegd werd, is niet helemaal onterecht. Nee, natuurlijk, omdat er altijd nog wel spelen gemaakt werden... in de oude stijl. Of niet meegaand met... ja. En dat hangt natuurlijk ook heel veel samen met het onderwerp als zodanig. En in welke tijd speelt het en zo? Een stuk had ik gedraaid uh, op de radio van u. Ik ben nu ook even de titel kwijt, maar dat zoek ik me nog allemaal op. En daar hinderde mij de manier waarop er gesproken werd. Omdat het was een absurd stuk. Mm -hmm. En als je een absurd stuk ook nog eens absurd gaat spelen te zeer aangezet... dan is het rode, roze, rood verven. Ja. Ik kan daar niet tegen. Ik kan dat niet aanhoren. Ja, natuurlijk, dat kan. Maar... Wat bij de muziek. Nou, omdat, ik nou, omdat ik zat te denken, van als deze tekst op een hele rustige, naturelle manier gezegd was... dan was de absurditeit bij mij veel beter binnengekomen. Dat zou best kunnen, natuurlijk. Maar dat hangt dus af van de regie. Maar is dat ook niet een kwestie van de tijd en de smaak die er ja, heerst? Ook, ook dat, natuurlijk. Het zal ook wel. En in hoeverre of je met je tijd meegaat en het wijze van denken en van spreken enzovoort. Ja, er zal wel altijd wel een ontwikkeling in blijven, natuurlijk. Want bijvoorbeeld, Winfried had bedacht om vannacht te laten horen... een kort verhaal van Dostoevsky. Ja. En hij stuurde het mij op en ik luisterde daar zondagochtend ja. naar... met ja. mijn man en mijn dochter. En we hadden het nou, na een paar minuten gezien. Jeetje, zit af, zeg. Ik word helemaal gek van. Ja. Nou, dat is hetzelfde spel dat hij mij heeft laten horen. En waarvan ik zei van, ja, jezus, hoe kan dat gemaakt zijn ooit? En ik had het zelf gemaakt, kennelijk. ik zei, nou, het lijkt me op dat gaat zo door elkaar heen. Je weet niet eens wie er aan toe het is... en waar hij het over heeft. Dus hoe dat kan, begrijp ik niet. Zal het de werkdruk geweest zijn dat je elke week soms twee per week moest maken? Nee, het kan een poging van destijds geweest zijn... om iets een apart tintje mee te geven. Maar het is volgens mij hele ten dagen volledige mislukking. Ja. Maar dat bedoel ik met dat misschien ook de opvattingen of de smaak... of. Ja, dat soort zaken veranderd ja, zijn. Ja, natuurlijk. Kan ook zijn. Er is veel te uitgebreid. En wat de kalestjes allemaal, dat hoef ik niet te weten. Dat moet ik weten. En waar blijft dat nou? Ja. Dat maar ja, soms denk ik van... Uh, in de jaren zestig zijn er tomaten naar het toneel gegooid... maar ja. ze hebben de radio niet geraakt. In haar tijd. Nee, en bovendien vind ik dat die tomatentoestand heel onterecht was. Ja, als puntje bij paaltje dat komt. Ja. Een bepaalde groep die dan uh, grote bek opzet... En dan machtsmiddelen gebruikt. Omdat ze iets hebben. En dan was er natuurlijk iets in de toneelwereld. Wat ouderwets blijkt en meesleept. Wat dan maar heel langzaam wegslijt. Maar je moest natuurlijk wel met je, met, met je tijd meegaan. En, en dat is het onderwerp ook. En dan is het de aard van de schrijver. Of dat een oude rot is of dat het er eentje is, maar wat vlottert, ja. ja. Ik wilde actrice worden, vroeger, ooit. Ja. Maar ik dacht, ik wil nooit zo worden als de mensen die bij de Haagse Comedie spelen. Ja. Dat was midden jaren 70. Ja. Nou, dat vond ik ja. echt het ergste van het ergste. Ja. Ja. En dan ging ik liever naar De Appel, ging ik naar ja. Erik Vos kijken, hoe ze daar speelden. Ja, ja, ja. Tuurlijk dan krijg je een heel ander soort mensen, ja. Nou, wij praten thuis wel zo, wij gaan dan, ja. doen dan dat hoorspel na... Daar moeten wij heel erg om lachen, want niemand praat meer zo. En zo zijn wel heel veel hoorspelen. Ja, ja. En wat hij betreft dus ook niet meer echt uitzendbaar. Ja. ja, toen was het toch breed uit. Ja, goedemorgen, dame, hoe is het met u? Ja, dat hoor je toch tegenwoordig niet meer. Nou dan <laughs> dan moet je het lef hebben om het weg te gooien. Ja, en die, die manier van toneelspelen is wel weggeëpt, gelukkig. Ja, gelukkig wel. En er zal altijd zo'n verschil blijven. Net zoals in de schilderkunst. Mensen die alles overhoop gooien iets heel geks maken. En de ene helft die zegt van geweldig. En anders, hoe krijg je het uit hun hoofd. Ja. Dat ze altijd blijven houden. Ja. En ook met hoorspelen natuurlijk. Ja. En dan hangt het er maar vanaf of jouw baas jou als regisseur wil behouden. Die dit soort dingen uitzoekt en doet. En toch is het gek hè, dat de afgelopen uh, 15 jaar... Uh, het hoorspel hè, weer in ere hersteld wordt... en dat ze, uh, dat ze jou weer weten te vinden. Dat ik hier nu ook zit. Dat ze mij niet weten dat te vinden. Dat ik jou dus weet te vinden. Juist, omdat, ja, ja. omdat hè, een historisch besef een beetje... Ja, ja, ja. Ik ja, ja. Nou, ben reuze blij en ik hoop dat we doorpraat... en <laughs> dat men weer terugkomt. Maar dan moeten ze we weer van vooraf aan gaan ontdekken... van hoe zit het dan in elkaar en wat moet je dan doen. Ja, Een hoop... Kennis is daarmee verloren gegaan, ja. Want als dan nu had gelegen, had u gewoon nog dertig jaar door hoorspelen ja. gemaakt. geef me nou een tekst en ik ga daar vandoor. <lacht> ja. <lacht> ja, dat, dat is... ja, in memoriam, Leon Povel... U hoorde een interview dat ik vorig jaar had bij hem thuis, vlak voor zijn honderdste verjaardag. Die leeftijd bereiken, ja, nou dat intrigeerde me toch. Uh, uh, een laatste vraag. Hoe doe je dat, honderd woorden? Hoe doe je dat? Je drinkt en je eet en je slaapt. eens achter je oren. Zegt misschien af en toe eens iets leuks. En onder de hand vergaat die tijd wel, ja. <lacht> Maar wat moet ik daarvan zeggen, ja. Is het geheime Bulgaarse yoghurt of, uh, oh, nee, nee. of tuinieren? Nee, nee, nee. Ja, tot... Dood geworden. Ja, tot... Nee, ja goed. Ik... ik ben sportief geweest altijd. Ik... Ja. In de bergen bezig geweest. En dan bouw je dus een zekere gezondheid op die je een stootje kan hebben. Ja. En dan verder, ja. Gerookt heb ik ook mijn hele leven, tot mijn 75 ste En toen leerde ik haar kennen en zij vond het vreselijk. En toen ben ik er meteen mee gestopt. Dus dat is ook alweer 35, 30 jaar geleden. Dus nou, niet ook roken, dat is gezond. <laughs> niet om het roken zelf, maar omdat ik zo egoïstisch was te denken. Ja, maar ik wil hem houden. Dat ik ah, nog. Ja, huh? ja. ja. Wat een man. Die maar goed, zei ja. ik... <laughs> Daar sta ik nog steeds achter hoor. Ja. Maar ik heb hem nou, dus. ja, ja. En hij heeft mij. Dus ja. ja. ja. Ze heeft me dus nog, ja. Ja. <laughs> ja. Nou, misschien is dat ook wel een gedeelte van het geheim. Het, het is de dank, dank de natuur, weet ik veel. En misschien de liefde? Daar kan ik me niet over uitlaten. <laughs> uh, ik hoorde zijn vrouw Margreet. die haar Londus dus nu toch zal moeten missen. Nou, mijn hart gaat naar haar uit. Veel sterkte, lieve Margriet. Wij zijn de Nozems, we hebben een liedje voor jullie geschreven om te laten zien hoe eenvoudig en leuk het is om ukulele te spelen. Onze ukelele's zijn gestemd in van boven naar beneden G, C, E en A. We gebruiken drie akkoorden. De eerste is de G, dat is de moeilijkste. De tweede is al een stuk makkelijker, dat is de C. En de derde is heel eenvoudig, die kun je met je vingers in je neus spelen. De C is 6. Spel maar met ons mee. Veel plezier! De grote contrapas past in je tas.